Hey, ik wil beginnen met een vraagje. Wie van jullie heeft ooit de film La Vita è e Bella gezien? Ja, de helft. Ja. Eén van de mooiste films die ik ooit gezien heb. En als je hem gezien hebt, dan ben je dat waarschijnlijk met me eens. Voor degenen die deze film nog niet gezien hebben, het gaat... Hey, ik, ik haal veel films aan, dat is dus de manier waarop ik geïnspireerd word, onder andere naast het lezen van boeken. Maar deze film gaat over een... Een Joods-Italiaanse man, Guido genaamd. En die komt op een gegeven moment een vrouw tegen. Oh, die vindt hij zo mooi. En hij wordt verliefd op haar. En hij doet alles om haar hart te veroveren. En dat lukt uiteindelijk. Ze worden verliefd. Ze gaan trouwen. Hij noemt haar, haar prinsipiesa. Haar, zijn prinses. Ze krijgen een gezonde zoon. Nou, en la vita è bella. Het leven is mooi. Het leven lacht ze toe. Hè? Alles lijkt perfect. Maar dan halverwege de film. Dan zie je dat donkere wolken over dat geluk beginnen uh, te, te hangen. Want de Tweede Wereldoorlog breekt uit. En de Duitsers bezetten Italië. En ook daar uh, vindt een jodenvervolging plaats. Guido is Joods. Dus samen met zijn gezin wordt hij naar een concentratiekamp gebracht. Maar wat je dan ziet is dat hij wanhopig en krampachtig, probeert voor zijn zoontje en ook voor zichzelf te doen, of alsof alles alleen nog maar mooi is. Als, alsof die, die, die, die gruwelijkheden van geweld en dood er niet zijn. Dus wat doet hij? Hij doet alsof het concentratiekamp één grote speeltuin is. En dat zij punten moeten verdienen door spelletjes te doen en de hoofdprijs is een grote tank. Nou, dat jointje denkt dus dat hij een grote tank gaat, gaat winnen. Nou, waarom, waarom noem ik dit? Omdat ik hieraan moest denken voor ons eigen leven. Want is dat ook niet vaak onze ervaring? La vita è bella. Het leven is mooi. Hey, ik fietste vanochtend hier naar Oase, langs de plassen, Het zonnetje scheen. Er was bijna geen wind. En ik dacht, jongens, wat is het leven mooi. En tegelijkertijd ervaren we ook allemaal vrijwel dagelijks strijd. Hebben we allemaal te worstelen met, met verdriet, met teleurstellingen, met eenzaamheid, met stress, met conflicten. Het, het leven is ook vaak niet mooi. En ik weet hoe, hoe dat bij jullie is, maar ik, ik kan bijna het, het acht uur journaal niet meer kijken. Als ik, als ik weer hoor over... Over kinderen die misbruikt worden. Vrouwen die verkracht worden. Bejaarde mensen die in hun huis aangevallen worden. Wat de IS allemaal gedaan heeft met de jeziden. Met, met de jezidis en met christenen. Wat Boko Haram doet in, Ira of, uh, in Nigeria. We kunnen wel als Guido doen alsof het leven alleen maar mooi is. En ons krampachtig doen alsof het kwaad er niet is. Maar vroeg of laat zullen we moeten toegeven. Elk mens... Er is kwaad in deze wereld. Er is kwaad in deze wereld. En weet je wat ik heel veel zie? Is dat mensen, die kunnen zich daar geen houding uh, aan geven. Dat kwaad in de wereld. Ze hebben er ook geen verklaring voor. Weet je, als je, als je het een beetje gaat, gaat onderzoeken. Is er eigenlijk maar één boek in de wereld. Wat een, een redelijk en, en zinnig antwoord geeft. Op de vraag waar het kwaad in de wereld vandaan komt. Weet je dat? En dat is de Bijbel. Eigenlijk hebben, hebben atheïsten, maar ook mensen van andere religies, hebben eigenlijk geen antwoord, waar komt het kwaad vandaan? De Bijbel wel. En wat is het antwoord van de Bijbel? De Bijbel zegt dat er dus niet een ultieme bron van goedheid en liefde is, God, maar dus ook een persoonlijk kwaad. Satan of duivel genoemd. En de Bijbel zegt niet veel over die achtergrond van Satan, maar er zijn wel aanwijzingen dat, dat Satan eerst een van Gods grootste en hoogste engelen was. Lucifer genaamd. Maar Lucifer die nam geen genoegen met hoog bij God zijn. Nee, Lucifer wou als God zelf zijn. Dus die rebelleerde tegen God en Satan werd de hemel uitgekikt. En hij nam heel veel engelen met zich mee in zijn val. En dat werden boze geesten of demonen. Nou, en dat is dus eigenlijk al voor de schepping is dat gebeurd. En sindsdien heeft, is het Satans fulltime job om alles hier op aarde kapot te maken, te vernietigen. Alles wat goed is, alles wat waar is, alles wat mooi is, probeert Satan kapot te maken. En daar is hij ontzettend goed in. Je, je, je ziet het overal om je heen. Je ziet het in je eigen leven. En je ziet het dus ook op de Achterse Maar weet je, het, het goede nieuws is dat 2000 jaar geleden... ...Satans grootste nachtmerrie werkelijkheid werd. Want toen besloot God zelf naar deze aarde te komen. Om het kwaad te verslaan. En dat deed hij... Om mens te worden in de persoon van Jezus. En als een soort paard van Troje kwam hij van binnenuit die door Satan bezette wereld binnen. Om van binnenuit dat kwaad te verslaan. Nou, Satan wist vanaf het allereerste moment toen Jezus geboren werd. Want zo werd God mens dat hij in grote problemen was. Dus hij probeerde vanaf het allereerste begin om Jezus te stoppen. Toen Jezus net geboren werd, wat, wat gebeurde er? Door Herodes probeerde Satan Jezus meteen een kopje klein te maken. Lukte niet. Toen Jezus 30 jaar was en hij zijn bediening begon, wat gebeurde er? In de woestijn probeerde Satan 40 dagen en 40 nachten lang Jezus te laten zondigen. Om zo hem compleet krachteloos te maken. Lukte het? Nee. Nou, Toen, op een ultieme manier, probeerde Satan Jezus te doden door hem te laten kruisigen. En daar aan het kruis hing Jezus en toen, het moment dat hij stierf, dacht de Satan in al zijn demonen dat ze nu eens en voor altijd de overwinning op God en op zijn Messias behaald hadden. Lukte het? Nee, wat ze niet beseften, en dat beseften ze later pas, dat precies dat moment dat Jezus aan het kruis ging, dat dat hun grootste nederlaag was. Want na drie dagen stond Jezus op uit de dood. En daarmee overwon hij Satan en het kwaad en de dood en de zonde. Eens en voor altijd. Colossense 2 vers 15 zegt het zo mooi en zo kernachtig. Aan het kruis heeft Christus alle machten en krachten ontwapend en ze in het openbaar te schande gemaakt en over hen getriomfeerd. Broeders en zusters, Satan is verslagen en hij weet het. Maar totdat Jezus op een dag zal terugkomen om Satan en al zijn demonen eens en voor altijd te vernietigen, probeert hij nog zoveel mogelijk mensen mee te slepen in zijn, in zijn val. En weet je, mensen die ver van God leven, die... Die zijn precies waar hij ze hebben wil. Dus daar besteedt hij niet zoveel tijd en aandacht aan. Nee, wij Gods kinderen zijn Satans boelzaai. En daarom zij alles doen, maar dan ook alles doen om ons aan te vallen. Om ons te bedriegen, om ons te verleiden. Om iets of iemand anders te aanbidden dan God. Zodat hij Gods heerlijkheid in ons kan wegroven. Petrus, een van Jezus' volgelingen, die de eerste leider werd van, van de de eerste kerk die zegt dit in een van zijn brieven. 1 Petrus 5 vers 8 tot 9. Hij zegt, blijf alert. Pas op voor je grote vijand de duivel. Hij sluipt rond als een brunnende leeuw, Op zoek naar iemand om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de Heer te vertrouwen. Vergeet niet dat je broeders en zusters over heel de wereld hetzelfde onder, lijden ondergaan als u. Weet je, ik, ik zie christenen eigenlijk op verschillende manieren reageren op die realiteit van Satan en zijn aanvallen. En de eerste is om simpelweg te ontkennen dat er een demonische wereld is. En weet je, wat er niet is, daar hoef je ook niet druk om te maken. Dus dat is de eerste manier. Tweede manier is, is er wel degelijk in te geloven, maar er zo bang voor te zijn. En, en, en zo panisch bang dat je dat je compleet verkrampt doet, alsof Satan er niet is en je het gewoon compleet negeert. Dus vanuit die angst. En de derde manier is het tegenovergestelde dat je zo geobsedeerd bent door die geestelijke strijd met Satan, dat je achter elke boom een demon ziet. En dat je meer gefocust bent op, op Satan en zijn koninkrijk dan op Jezus en zijn koninkrijk. En weet je, ik denk dat Satan met alle drie manieren even blij is. Want ze geven hem alle ruimte om met ons leven te rotzooien. En onze aandacht af te leiden van Jezus. Nou, wat, wat is dan de goede manier? He, we, we, deze serie heet Dieper. Hoe kunnen we dan dieper groeien in Gods kracht om het kwaad te weerstaan? Nou, dat is dus precies waar... waar Paulus zijn brief aan de Efeziërs mee eindigt. En daar wil ik ook deze serie mee eindigen. En dat, dat stuk staat in Efeziërs 6, vers 10 tot 17. Laten we het samen lezen. <coughs> Paulus zegt dit. Ten slotte, dus hij, hij rondt alles af. Hij zegt ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht... Trek de wapenuitrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem dan de wapen, wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om je heupen, de gerechtigheid als harnas om je borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandaal aan je voeten, en draag bovenal het geloof als schild, waarmee je alle branden pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. En draag de helm als verlossing. Draag als helm de verlossing, en als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. Vrienden, ik, ik ben zo blij dat er hier niet staat, weersta de boze in je eigen kracht of zoek je kracht in jezelf. Ben je daar ook niet blij om? Want uit onszelf zijn we helemaal niet sterk. Uit onszelf hebben we niet die kracht om de boze te weerstaan. Als je, als je dat toch probeert, dan ga je kapot. Dan is het als het ware alsof je een bosbrand uit probeert te blazen in je eentje. Waanzin. En daarom ben ik zo blij dat, dat Paulus zegt, nee zoek niet de kracht in jezelf, zoek je kracht in God en in zijn macht. Want vrienden, Gods kracht is zo ongelooflijk groot. En hoe doen we dat? En dan, dan gaat hij verder in dat, in dat stuk, zegt hij, doe de wapenuitrusting van God aan. En dan noemt hij volgens al die onderdelen van die wapenuitrusting. Het zijn Bijbelleraars die, die weten vrijwel zeker dat Paulus die brief aan de Efeziërs, of de, de christenen in Efeze, geschreven heeft vanuit zijn gevangenschap in Rome. Hij zat niet in de gevangenis, maar hij, hij had huisarrest. En hij werd constant bewaakt door een Romein, Romeinse soldaat. <clears throat> en Paulus had dus alle tijd om rustig op zijn gemak die soldaat te bekijken. En te observeren. En ik, ik stel me zo voor dat hij op een gegeven moment dacht. Nou, waarom heb ik daar nou niet eerder aan gedacht? Die wapenuitrusting van deze Romeinse soldaat is de perfecte illustratie. Ben ik ook altijd naar, op zoek naar perfecte illustraties. Van de strijd tegen het kwaad die wij te voeren hebben. En hij dacht, dat ga ik gebruiken in mijn brief aan de Ephesius. En dat doet hij dus ook. Nou, laten we één voor één die onderdelen van die wapenuitrusting bekijken. Voor onszelf. En kijken wat we ervan kunnen leren. Hoe we diep kunnen groeien in kracht. In godskracht. Tegen het kwaad. Zijn jullie klaar voor? Allereerst. Noemt Paulus. Ik heb het een en ander meegenomen. Noemt. De gordel van de waarheid. Misschien als je dat gelezen hebt, dan heb je je misschien afgevraagd. Hoezo een gordel? Wat er, hoezo wapenrusting? Wat is daar nou belangrijk aan? Waarom is een gordel zo belangrijk? He? Steun maar. Weet je, voor een Romeinse soldaat was dit essentieel. En weet je waarom? Omdat een, een Romeinse soldaat droeg een bovenkleed. En dat kwam tot op je voeten. En je moest dus. Dat kleed moest je dubbel vouwen en daar een gordel om doen, om het vast te maken. Want als je dat niet deed en je kleed kwam tot je voeten en je begon te rennen of te vechten, nou, dan struikelde je bij het minste of geringste. En als je stru struikelde en viel, dan was je compleet kwetsbaar voor de, voor de vijand om je te doden of aan te vallen. Dus gordel was essentieel. Gordel van de waarheid. En weet je, zo is het ook met ons... Wij hebben ook die waarheid van God nodig. Dat is essentieel. En daarom zegt de Bijbel keer op keer dat we steeds dieper mogen en zelfs moeten groeien in Gods waarheid. Want als we dat niet doen, dan zullen we makkelijk struikelen en kwetsbaar zijn voor de aanvallen die op ons afkomen. En als de grote vraag, ja maar wat is dan waarheid? Dat is vooral in het postmodernisme. Ja, waarheid. Wat is, wat is nou waarheid? De Bijbel zegt eigenlijk heel simpelweg. De waarheid is een persoon. En die persoon is Jezus. Jezus zei van zichzelf. Ik ben de waarheid. De weg en het leven. Kom bij mij en je zult waarheid vinden. En daarom zegt de Bijbel ook in Hebreeën 12 dat we... Constant onze ogen gericht moeten houden op Jezus. Als we de, de wedstrijd lopen. Want alleen dan zullen we niet struikelen. En zullen we die, die strijd, die wedstrijd. uit kunnen rennen of uit kunnen lopen. Dat is heel belangrijk. De gordel van de waarheid. Ten tweede hebben we het harnas van gerechtigheid nodig. Weet je, ik, uh, ik heb als, als kind. Heb ik heel lang heb ik riddertje gespeeld en wie bewaart die heeft wat dus ik had het gewoon nog in de schuur liggen ja je ziet het is inmiddels past het niet helemaal meer maar waarom heeft een Romeinse soldaat een harnas nodig als je dat niet draagt en de vijand die valt aan met een speer of een zwaard ja wat wordt dan geraakt je hart en wat is wat is je hart dat is essentieel voor je leven. Dat pompt het bloed rond door je lichaam en zonder hart ben je dood. Harnas is zo belangrijk voor een soldaat. En weet je, zo is het, zo is het ook voor ons. Wij hebben dat harnas van gerechtigheid nodig. Weet je waar de naam Satan vandaan komt? Van het Hebreeuwse woord Satan. En weet je wat dat betekent? Aanklager. Aanklager. En dat is, dat is wat Satan... Ik doe hem even uit. Wat, wat Satan constant doet. Hij klaagt ons aan. En misschien herken je dat wel. Dat hij zegt, zie je? Nu ben je weer de, de fout ingegaan. Denk je daar nou echt dat God nog van je houdt? Denk je daar nou echt dat je nog bij God kunt komen? Vergeet het maar. Satan... Klaagt ons aan, keer op keer op keer. Constant beschuldigt hij ons. En daarom hebben we zo dat, dat harnas van gerechtigheid nodig. En gelukkig, als ik even voor mezelf spreek, is dat niet mijn eigen gerechtigheid. En Waarschijnlijk ook niet dat van jou. Want als dat harnas onze eigen gerechtigheid zou zijn, dan zou het als Zwitserse kaas zijn. Zoveel gaten zouden erin zijn. En zoveel zou Satan er gewoon doorheen kunnen steken. Nee, daarom is het evangelie echt letterlijk en figuurlijk goed nieuws. Want wat zegt het evangelie? Dat, dat als we gaan geloven in wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis, dat we dan zijn gerechtigheid ontvangen. Zijn heiligheid. Paulus. Zegt het bijvoorbeeld in 2 Corinthians 5, vers 21. God heeft hem, dat is Jezus, die de zonde niet kende. Jezus was zonder zonde, compleet. Maar heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God kunnen worden. Weet je, ik ben opgegroeid onder de rook van Den Haag en... Bij ons in, in, in Pijnakker zeiden we, van, van ruilen komt huilen. In normaal Nederlands, van ruilen komt huilen. Vrienden, van deze rel komt geen huilen, maar komt alleen maar intense blijdschap en dankbaarheid. Want dit is de rel. Jezus nam al onze schuld en schaamte en alles wat we ooit verkeerd hebben gedaan. En alles wat we ooit nog verkeerd zullen doen. En hij nam het op zichzelf. Hij werd één met onze zonden. En vervolgens zegt Hij, en hier, als jij dat ontvangt in geloof, dan krijg jij mijn gerechtigheid, mijn rechtvaardigheid, mijn heiligheid. En als God nu naar je kijkt, dan ziet Hij niet je schuld en schaamte en fout en gebreken, maar dan ziet Hij je met de rechtvaardigheid van Jezus. Is dat geen groot wonder? Dat is de, het harnas van gerechtigheid. En die moeten we dragen, elke dag weer. En dat is zo bevrijdend, want weet je, de volgende keer als Satan je dan weer komt aanklagen, weet je wat je dan kunt zeggen? Hier hoef je niet te zijn, ga maar naar het kruis. Ga daar je claim maar doen. En weet je wat er dan gebeurt? Hij staat met lege handen. Want onze zonden zijn weg. Ze zijn vergeven en ze zijn vergeten. Ze zijn vernietigd. Maar weet je, en, en dat wil ik nog wel even gezegd hebben, dat, dat we die rechtvaardigheid of gerechtigheid dus ontvangen als een cadeau, dat betekent niet dus dat wij er maar vervolgens op los kunnen leven. Sommige mensen denken dat, ah oh, ik ben toch rechtvaardig in Jezus, dus het maakt niet uit hoe ik leef. Nee. Als wij willens en wetens vasthouden aan zondige gewoontes waarvan we weten dat het niet goed is, ja dan komen er dus toch weer gaten in ons harnas. En dan geven we Satan ruimte om ons met ons leven te rotzooien. En daarom is het zo belangrijk, en ik heb daar een aantal weken ook over gesproken, om elke keer weer die zondige gewoontes die we allemaal hebben als vieze kleren uit te trekken. Weet je nog? En Jezus aan te doen. En die witte overal. In Christus. En steeds meer mogen we worden wie we al zijn. Dus in ons leven, in ons gedrag, mogen we worden wie we al zijn in Christus. Rechtvaardig dan hebben we dat harnas van rechtvaardigheid. Waar Satan niks meer aan kan doen. Nou, volgende deel van de wapenrusting, die, die had mijn leger... Uh, of soldatenpak niet. Dus dat is het harnas... Of de sandalen van het Evangelie van Vrede. Ik heb Linda's sandalen meegenomen. Ik heb namelijk geen sandalen. Dus, uh, en, en opnieuw, waarom is... En zijn die sandalen nou essentieel voor een soldaat? Ik, ik zou denken, van, nou ja, ik kan wel belangrijke dingen verzinnen van zijn wapenuitrusting, toch? Waarom de sandalen? Weet je, Romeinse soldaten die moesten soms dagenlang marcheren achter elkaar, soms ki 100 kilometer achter elkaar. En als je dan geen goed schoeisel aan had, en in die tijd waren dat sandalen, ja dan... dan dan raak je uitgeput, dan gaf je vroeg of later op en dan bleef je achter. De rest ging door en jij bleef achter. Nou, hoe kwetsbaar ben je dan voor de vijand om je te pakken? En dat gebeurde dan ook. En zo is het ook met ons. Wij hebben het nodig om die sandalen van het evangelie van vrede elke keer weer aan te doen. Hoezo die sandalen van het evangelie van vrede? Ja, ik, ik, ik denk dat het hiermee te maken heeft. Dat je, als je niet zeker weet dat je vrede met God hebt, ja, dan gaat het fout. Want dan ga je constant proberen die vrede met God te verdienen. En je weet nooit of je wel genoeg gedaan hebt. Dus je raakt uitgeput en je blijft achter. Of je geeft op, vroeg of laat. En je wordt kwetsbaar voor de aanvallen van Satan. Vrienden, het is zo heerlijk om te weten dat wij vrede met God hebben... Niet door wat wij doen, maar wat hij voor ons heeft gedaan. Klaar. Weet, het is niet voor niks dat Jezus uitriep aan het kruis: Het is vol. Pracht. Het is klaar. We kunnen er niks meer aan toevoegen en we kunnen er niks aan afdoen. Weet je, als je dat beseft, ja, dat geeft zoveel ontspanning. Dan ben je vrij. En dan ben je vrij om te gaan en staan waar je wilt. En waar God ons roept om dat evangelie van vrede bekend te maken, welkom, moeder en zuster. Dat is, even kijken. De evangelie van de sandalen van de vrede. Laten we kijken naar de volgende. De schild van geloof. Schild van geloof. Waarmee we de brandende pijlen van Satan kunnen doven. Weet je, de schilden die Romeinse soldaten hadden, dat was niet zo'n klein schild. Nee, dat was een schild, volgens mij zie je het op een plaatje. Oh nee, ik heb toch dat plaatje. Of wel? Remy, heb je dat? Niet? Nee. Oké, okay, die heb je dan weer uitgehaald. Wat een Romeinse soldaat had, was een schild die kwam bijna van de top van zijn kruin tot, tot aan zijn voeten. En die bedekte dus zijn hele lichaam. En, en als dat leger dan vooruit marcheerde, dan, dan droegen ze die schilden om zich heen. Dus voor, naast, boven. En als de vijand dan pijlen afschoot, ja, dan, dan werden ze niet geraakt. En wat ze dan ook vaak deden als de vijand pijlen gebruikte, dan deden ze de dierenhuiden op en die maakten ze nat. Dus zodra zo'n pijl, zo'n schild raakte, dan, dan doofde het. Nou, Paulus gebruikt dat beeld van zo'n schild van een Romeinse soldaat. En mijn vraag is, wat is vaak het probleem met ons schild van geloof? Tegen die brandende pijlen van Satan. Dat het te klein is. Je zult het vast wel uh, ervaren hebben, dat Satan valt je aan. Je schiet die brandende pijlen op je af en je probeert dat weerstand te bieden en, en je houdt je schild op... maar je merkt dat het je maar een heel klein gedeelte bedekt... en toch word je overal geraakt en raak je verwond. Vooral door de pijlen van angst, van zorgen en van twijfel. Vrienden, vooral die, die gedachten en die gevoelens van angst... die zijn zo verlammend. En die gedachten van twijfel en van zorgen... van, van zorgen over, over, over geld... Over relaties, over de toekomst. Over je gezondheid. Twijfel. Is God er wel? Houdt u wel van me? Heeft u wel het beste met me voor? Zorgt hij wel echt voor me? Vrienden, dat zijn brandende pijlen van Satan die hij keer op keer op ons afschiet. En de enige bescherming daartegen is ons te focussen op Jezus. In plaats van op onze problemen. Als je focust op je problemen, dan worden die problemen alleen maar groter en God kleiner. Maar als je blijft focussen op Jezus, dan gaat dat schild groeien. Het feit dat Jezus echt alles, maar ook alles ten goede keert voor hen die hem lief hebben. Dat Jezus voor ons is. En dat niets, maar ook helemaal niets, ons kan scheiden van zijn liefde. Dat keer op keer te proclameren voor jezelf en te laten afzinken van hoofd naar hart. Ja, dan gaat dat schild groeien. En dan krijgt Satan steeds minder ruimte om te rotzooien met ons leven en ons te raken met zijn pijlen. De volgende. De volgende. De helm van de verlossing. Past ook niet meer. Waarom droegen soldaten een helm? Wat beschermt je helm? Je hoofd. En wat zit in je hoofd? En waarom zijn hersenen zo belangrijk? Omdat je met je hersenen je lichaamsdelen aanstuurt. Je beslissingen maakt. Maar bovenal met je hersenen denk je. En vrienden... Het is in ons denken dat die strijd met Satan gewonnen of verloren wordt. De strijd is in ons denken. En daarom probeert Satan constant ons gedachtenleven te beïnvloeden. Ons gedachten in te fluisteren van, je bent waardeloos. God houdt niet van je. En mensen ook niet. Je staat er helemaal alleen voor. Herkenbaar, die gedachten? Voor mij wel. Afgelopen tijd vooral. En weet je wat het probleem is? Dat we die gedachten op een gegeven moment niet meer gaan herkennen als leugens van Satan. Maar we ze zo vaak denken dat we ze op een gegeven moment gaan geloven als waarheid. En daarom hebben we dat, die helm van verlossing nodig. Om te weten dat we al verlost zijn. Jezus heeft ons al verlost. Daar kunnen we niets op afdingen of aan doen. We kunnen er niks aan toevoegen. En dat opnieuw geeft rust. Het is al verbracht. We hoeven Gods liefde niet meer te verdienen. En tenslotte... Het zwaard van de geest, dat was mijn favoriet altijd. Ja. Het is trouwens niet. Het zwaard van de geest. Wat is of wat zijn de woorden van God? Broers en zusters, ik leg dat meteen weg, want dit is ons echte zwaard. Het woord van God. En dit zwaard van de geest is zo ongelooflijk krachtig. Zo ongelooflijk krachtig. En weet je wat het grappige is? Satan weet het. En er is niets wat hij ertegen kan doen. Voorbeeld, toen, toen Jezus aangevallen werd, 40 dagen en 40 nachten lang in de woestijn. Wat deed Jezus toen om die aanvallen te weerstaan? Het enige wat Jezus deed, was het citeren van Bijbelversen. Keer op keer probeerde Satan Jezus te verleiden tot zonde. En wat, wat zei Jezus? Satan, weet je niet dat er staat geschreven dat? Puntje, puntje, puntje. En hij, hij quote drie versen uit Deuteronomium. En weet je, Satan die was na drie keer was die compleet murm geslagen door die waarheid. En hij sloop weg met de staart tussen zijn benen. Hij liet Jezus met rust. En weet je, waarom kon Jezus dat doen? Omdat die woorden, die woorden had hij al zo vaak gelezen, en, en, en daarover gebeden, en, en over nagedacht en gemediteerd, die waren zo diep in zijn wezen ingedaald, dat meteen toen hij verleid werd, kwamen ze als het ware vanzelf naar boven. En kon hij die verzen quoten. Weet je, Jezus had dus geen... Want wij, wij kunnen dus altijd een Bijbel bij ons hebben, of een uh, Bijbel-app op onze uh, telefoon. Jezus had geen Bijbel bij zich. In die tijd had je alleen Torah-rollen. Nou, in de woestijn neem je geen Torah-rol mee. Hij kon niet zijn you version app erbij pakken. En hij zei ook niet, Satan, wat je, wat je zegt, dat klopt niet, want, uh, wacht even hoor, waar, waar staat het? Ach, ik kan het even niet vinden, sorry. Nee, hij wist meteen, die verse die had hij uit zijn hoofd geleerd. Dus hij wist meteen hoe hij de leugens van Satan kon weerleggen met Gods waarheid. Vrienden, ik ga nu iets zeggen. Als de Zoon van God, Jezus, dat nodig had, hoeveel te meer wij, gewone stervelingen. Maar wat is het probleem met ons zwaard van de geest? Dat het de meeste tijd ligt stof te happen. Dat het bot wordt. En dat als we aangevallen worden, dat we geen idee hebben waar we die vers moeten vinden om die leugens van Satan te weerstaan. En dat doen we onszelf aan. En daardoor voelen we ons zo vaak geestelijk zwak. Terwijl we zoveel sterker in hem zouden kunnen zijn als we dat zwaard van de geest maar zouden gebruiken. Dat probeer, dat probeer ik dus de afgelopen weken, ben ik dit boek. Weer gaan opeten. Met vullen met Gods waarheid. Om weer krachtig te worden in Hem. En ik wil jullie ook aanmoedigen. Laat dat zwaard niet verstoffen. Neem elke dag tijd, al is het maar een kwartiertje. Om gewoon die woorden te lezen. Tot je door te laten dringen. Daarover te bidden met God. Uit je hoofd te leren. Kernversen. dat is zo krachtig om die uit je hoofd te kennen. En dan meteen te kunnen zeggen, nee, er staat geschreven, wegwezen. Klaar. Dat is waarheid, kan hij niks tegen doen. Dan kunnen we net als Jezus staande blijven als we aangevallen worden. Nou, dit is de wapenuitrusting die God ons gegeven heeft. Satan en zijn demonen te weerstaan. Maar maak je geen zorgen als je morgenochtend wakker wordt en je kunt je niet meer precies herinneren wat al die verschillende onderdelen van de wapenuitrusting waren. Dat je een beetje in paniek raakt en denkt, oh, geef dat boek nog allemaal aandoen. Riem, uh, harnas, uh, zwaar, oh, ja, nee, ik ben niet klaar om Satan te weerstaan. Vrienden, aan het eind van de dag gaat het niet om technieken en formules in onze strijd tegen de boze maar om onze relatie met Jezus. Want ik weet niet of je het opgevallen is, maar al die verschillende onderdelen van de wapenuitrusting wijzen naar... Ja, altijd is het antwoord Jezus. <laughs> Jezus, laten we kijken, de gordel van de waarheid. Wie is onze waarheid? Jezus. Harnas van gerechtigheid. Wie is onze gerechtigheid? Jezus. De sandalen van de evangelie van vrede. Wie is onze vrede? Jezus. Het schild van geloof. Waar stellen we ons geloof in? Jezus. De helm van verlossing. Jezus is onze verlossing. Het zwaard van de geest dat het woord van God is. Jezus is het levende woord. Dus wanneer Paulus ons oproept om die wapenrusting aan te doen. Eigenlijk wat hij zegt is doe Jezus aan. En dit is eigenlijk een paar weken geleden, precies hetzelfde wat hij toen zei. Doe Jezus aan. Omhul jezelf met Jezus. Wees zo vol van Jezus en zijn kracht en zijn waarheid en zijn vrede en zijn rechtvaardigheid dat Satan geen kans meer krijgt om het jouw leven te rotzooi. Dus als je iets van deze preek herinnert, en ik hoop dat je iets herinnert, laat het dan dit zijn dat door Jezus we meer dan overwinnaars zijn over alle machten van het kwaad. Meer dan overwinnaars. En niet omdat wij zo sterk zijn of wij zo geestelijk zijn, maar omdat Jezus in ons woont als wij ons leven aan hem overgeven. En in hem gaan geloven. That's all. En weet je, er is maar één ding waar Satan als een demonen bang voor zijn. En dat is Jezus. En daar mogen we in schuilen. Hij strijdt voor ons. Hij heeft hem al verslagen aan het kruis en door zijn opstanding. En op een dag zal hij terugkomen om ze allemaal te vernietigen. En tot die tijd, ja, gaat Satan rond als een briesende leeuw. Maar we hoeven niet bang te zijn. Vrienden, we hoeven niet bang te zijn als wij bij Jezus hopen. Want hij is overwinnaar. Sommige mensen denken dat het een, een strijd is tussen gelijke krachten. Maar dat is niet waar. Satan vergeleken met Jezus is als een mug die vecht tegen een olifant. En wij mogen bij Jezus horen. En daar mogen we op vertrouwen. Ik wil afsluiten met een, een beroemd gebed. Dat wordt ook wel in het Engels de... De, de Breastplate Prayer genoemd, van Sint Patrick. Sint Patrick, ik weet niet of je hem uh, kent. Uh, Patrick is, um, leefde in de vijfde eeuw naar Christus. Ik zal even een verhaal vertellen, want het is zo mooi. Hij leefde in de vijfde eeuw naar Christus en hij werd door piraten werd hij, uh, gevangen genomen en als slaaf verkocht in, in Ierland. Ierland was één grote wildernis en allemaal barbaren. Op de een of andere manier wist hij uh, Ierland te ontvluchten en weer terug te gaan naar Engeland, waar hij vandaan kwam. En toen verscheen God tot hem in een droom. En God zei tegen hem, ga terug naar Ierland en breng het evangelie. Nou, hij ging dus terug naar de mensen die hem als slaaf genomen hadden. Hoe bijzonder. Maar hij begon het evangelie uh, te verkondigen. En ongeveer 100 jaar later was bijna heel Ierland, was niet langer uh, afgoden aan het dienen, maar ze was voor een heel groot gedeelte christen geworden. Maar met ontzettend veel strijd en vooral met heel veel geestelijke strijd. En er is dus een gebed van hem is uh, overgebleven en dat, er zijn verschillende versies van op het internet, maar ik heb deze uitgekozen en die wil ik samen hardop gaan proclameren met jullie. Als een soort geloofsbeleid is van wat ik net allemaal heb verteld. Zullen we gaan staan allemaal? En. Um, ik heb ongeveer tachtig kopieën gemaakt. Uh, Te grootte van een boeklegger. Uh, met dit gebed. En als je wil, kun je die bij het uitgaan. Uh, op het eind van die tafel daar. bij de uitgang meenemen. Oké? Okay? Dus dan heb je hem voor jezelf. Laten we het samen proclameren. Vandaag sta ik op door Gods sterkte die voor eeuwig mijn gids is. Gods macht die mij steunt. Gods wijsheid die mij leidt. Gods schild dat mij beschermt. Gods liefde die mij redt. Van de listen van de duivel. Van de verleidingen van het kwaad. Van ieder die mij verwenst. Ver weg en dichtbij. Christus zal mijn schild zijn vandaag. Christus is naast mij, Christus is voor mij, Christus staat achter mij. Christus is in mij, Christus is onder mij, Christus troont boven mij. Christus aan mijn rechterhand, Christus aan mijn linkerhand. Christus als ik ga liggen, Christus als ik ga zitten, Christus wanneer ik opsta. Christus in het hart van ieder die aan mij denkt, Christus in de mond van ieder die over mij spreekt. Christus in het oog van ieder die mij ziet, Christus in het oor van ieder die mij hoort. Ik geef mij vandaag opnieuw aan de heilige drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.